11 uur, Mariel Hageman met het NOS-journaal. Een oud-medewerker van huizen sint Joseph in Heel heeft daar destijds verhalen gehoord over het ombrengen van gehandicapte kinderen. De oud-verpleegkundige, die vanavond in Brandpunt zijn verhaal vertelde, kwam in 1969 in het Limburgse te huis werken. Kort daarna kreeg hij van een broeder te horen dat er begin jaren 50 zeker 20 kinderen om het leven zijn gebracht. De verpleegkundige vertelde wat hij had gehoord aan de directeur en de voorzitter van de Raad van Toezicht, maar er werd niets met zijn verhaal gedaan. Het OM dat de sterfgevallen in Huizen Sint-Josef onderzoekt, kent het verhaal van de oud-verpleegkundige niet en hoopt dat hij zich bij de politie meldt. Iraanse hackers hebben na de digitale inbraak bij DigiNotar... grote e-maildiensten, sociale netwerken, geheime diensten... en Iraanse oppositiesites kunnen afluisteren. Dat blijkt uit een lijst van in totaal 50 getroffen diensten en organisaties... die in het bezit is van de NOS. Het gaat om sites zoals Yahoo, Hotmail, Skype, Facebook, Twitter... de CIA, MI6 en de Mossad... Iraanse hackers kraakten in juli het Nederlandse bedrijf DigiNotar. Daardoor konden ze internetgebruikers misleiden en hun mails en andere gegevens bekijken. Ook probeerden de hackers via vervalste DigiNotar certificaten software te verspreiden om het afluisteren te vergemakkelijken.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 Op het plein spraken leden van de twee clubs met elkaar en schudden ze elkaar de hand. De gemeente spreekt van een rustig verlopen dag, zonder arrestaties. Bij de deelstaatsverkiezingen in Mecklenburg voor Pommern lijkt de regeringspartij CDU opnieuw te verliezen. De Christen-Democraten krijgen volgens de peilingen zo'n 23 procent van de stemmen. Dat is 5 procent minder dan bij de vorige verkiezingen. Mecklenburg voor Pommern, in het noordoosten van Duitsland is de thuisstaat van CDU-bondskanselier Merkel. Grote winnaar daar is de Sociaal-Democratische Partij SPD, die ruim 36 procent van de stemmen krijgt. Ook Die Linken en De Groene boeken winst. Die Linken hoopt op een linkse coalitie met de SPD. De Sociaal-Democraten hebben zelf nog geen voorkeur uitgesproken. In Libië hebben onderhandelingen over Benny Walid niets opgeleverd. De stad in de Sahara is een van de laatste bolwerken van de troepen van Gaddafi. Benny Walid is omsingeld door strijders van de nieuwe machthebbers. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een vreedzame oplossing, maar die zijn zonder resultaat gebleven. Een woordvoerder van de nieuwe regering zegt dat het nu aan de militaire leiding is om een besluit te nemen over een aanval op de stad. Er wordt rekening mee gehouden dat in Benny Walid leden van de familie van Moammar Gaddafi zich hebben verschanst.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 Na een paar minuten werd hij afgevoerd door de politie en mensen van het concertgebouw. Volgens het KLPD is de koningin niet in gevaar geweest. De Nederlander Klaas-Karel Faber is nu de meest gezochte oorlogsmisdadiger op de lijst van het Simon Wiesenthal Centrum. De 89-jarige oud SSR neemt de plaats in van de Hongaar Sjandor Kepiro, die gisteren is overleden. Faber was tijdens de Tweede Wereldoorlog lid van het executiepeloton in Kamp Westerbork... en van een speciaal commando dat verzetsmensen vermoordde. In 1947 werd Faber ter dood veroordeeld. Die straf werd later omgezet in levenslang. Begin jaren 50 ontsnapte Faber uit de gevangenis en vluchtte naar Duitsland. Nederland vraagt al jaren te vergeefs om zijn uitlevering. In de koninginnenrit van de Ronde van Spanje heeft de Spanjaard Cobo een dubbelslag geslagen. Hij won de zware bergrit en nam ook de leiding in het klassement over van de Brit Bradley Wiggins. Wout Poels werd tweede en steeg daardoor in het klassement naar de tiende plaats. Bauke Mollema kon op de steile stukken van soms 23 procent niet mee met de favorieten. In het klassement van de Vuelta zakte hij van de derde naar de vierde plaats. Mollema staat nu zo'n anderhalve minuut achter de nieuwe leider Kobo. Het weer. Vannacht trekken enkele buien over het land. Tegen de ochtend kans op mist. Het koelt af na een graad of 13. Morgen wisselen zon, bewolking en buien elkaar af. Er staat een stevige zuidwestenwind en het wordt zo'n 19 graden. De dagen erna blijft het wisselvallig met van tijd tot tijd regen. Dit was het NOS Journaal. Ik, ik, ik moet je wat bekennen. Ik wil je... Ja.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 Dit is met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten... van Radio en TV, de krant van morgen... en de ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit John Jansen van Galen. Vanmiddag is te Oudmarsum het wereldrecord klompendansen gebroken. Ik weet dat, want mijn eigen zuster was erbij. Gelukkig deed ze niet mee, anders dan 501 andere mensen. Het vorige record, ik heb het even nagezocht, dateert uit 2008... en stond op naam van Etten Leur... Met 3406 deelnemers. Huh? Kan dat nou? Dat zijn er veel meer. Ja, maar Research leert dat het een heel andere klompendans was. Dus niet met de handen op de schouders achter elkaar aan... maar dwars door elkaar heen. Dus toch een wereldrecord, want de ene klompendans is de andere niet. Gefeliciteerd, Oudmarsum. Van 40 jaar heral, Rita Franklin, Roos in Spanish Harlem. Morgen de plechtige opening van het academisch jaar. Toespraken, toga's, het glas geheven. Maar is er reden voor vreugde? Verschaalt het hoger onderwijs niet, komt de wetenschap niet in het gedrang. Daarover drie topdocs: Jet Bussemaker, Hogeschool van Amsterdam, Seibold Noorda van alle Nederlandse universiteiten en Pascal Tenhaven van de Studentenvakbond. Komende dagen de dreiging van de Sturm Lee tegen New Orleans. New Orleans, alweer? Is die stad inmiddels nog niet veilig voor het water? En de rest van Amerika dan? Piet Dirke van Arcadis weet er alles van. En tenslotte F.B. Hots. Geluk kun je alleen schilderen. Een pil van een biografie over de trombonist... die 54 jaar oud als schrijver debuteerde... en tenslotte de pc hoofdprijs won. Biografen Alain Traijens vertelt... Eerst nog de kranten van morgen vroeg en nu het voornaamste nieuws van heden. Zondag 4 september. Het was een mooi gezicht. De leiders van twee rivaliserende motorclubs die elkaar als vrienden... in de armen vallen op het Waterloopplein in Amsterdam. Zij en de honderden andere Harley-Davidson-rijders die er waren... zijn het zat dat veel Harley-dagen niet doorgaan uit angst voor geweld. Wij gaan hier vandaag laten zien aan, aan iedereen... Weet je dat het wel kan. En dat, dat wat, wat afgelopen jaar allemaal is gebeurd met de afgelasten van de van Haridagen, dat dat, dat het vanaf volgend jaar goed weer zijn doorgang moet gaan vinden. Want iedereen lijkt er ook weer. Problemen tussen Hells Angels en Satudara? Die zijn er eigenlijk nooit geweest. Het is altijd goed gegaan. Het is enkel door de, door de media en door, door, door, door een bepaalde uh, team van justitie die dat verknallen. Paniek zaaien. Het onbegrip is dan ook groot. Ik vind het echt, je ziet, er gebeurt allemaal niks. Ik bedoel, nee... Wel ja, voor mij zijn een steltje tuinbouwers dus die nog te bang zijn om wat te organiseren of zo. Weet je, voetbal, dat is pas gevaarlijk. Er heerst wel een oorlog, maar dat is in de voetbalwereld. En daar wordt niks afgelast. En dan heb je nog de niet-clubgebonden Harley-rijders. Die zijn al helemaal niet op oorlog uit. Er zijn ook heel veel motorrijders die daar eigenlijk niets mee te maken hebben, niets van weten. Die gewoon gezellig met uh, familie, gezin en uh, vrienden, ja, toch uh, hun dag willen meemaken. Toch was Amsterdam er niet gerust op dat het charme offensief goed zou verlopen. Bijna 200 Satudara-leden die via de A2 de stad in wilden zijn teruggestuurd. Een oud-medewerker van huizen sint Joseph in Heel... heeft in de jaren 50 gehoord dat een broeder in de inrichting 20 kinderen zou hebben gedood. Het werd hem destijds in vertrouwen meegedeeld door de opvolger van die broeder... vertelde hij een brandpunt. Die broeder vermeen, die broeder voor mij die heeft er een twintig doodgemaakt. Justitie is bezig met een onderzoek naar de gebeurtenissen in St. Joseph... en kende het verhaal niet. Een man die gisteravond ongevraagd optrad in het Amsterdamse Concertgebouw... is vandaag opgenomen in een psychiatrische kliniek. Hij verstoorde een concert waar de koningin bij aanwezig was. Die zag je even in het programmaboekje kijken... toen de man op het podium zijn warrige verhaal afstak. Ik ben Isa Messi Yeshua. Jezus Christus, hoe je het noemen wil. Maar ik kom jullie uitnodigen. Er is niks aan de hand, er is geen bom of zo. Blijf maar zitten. Ik ben niet gevaarlijke gek. De man is vaker aangehouden voor ordeverstoringen. Meneer Stroskamp! Hoe journalisten het ook probeerden, geen woord voor de pers van oud-IMF-topman Dominique strauss kahn die vanmorgen terugkeerde in Frankrijk. Verwacht wordt dat hij over een dag of tien gaat praten, op primetime, op tv, over zijn avonturen in New York natuurlijk, die zijn carrière zo'n dramatische wending gaven, en over de economische crisis dizaine in chaîne audience. In Rome werden twee beroemde fonteinen doelwit van een vandaal. die sloeg met een hamer en met een steen delen van de moor op het Piazza Navona. en van de Trevi-fontein. Volgens een Romeinse is die vernielzucht een teken destijds. En keizerspingwin Happy Feet is terug in zijn leefgebied. De zuidelijke IJszee. De penguin werd wereldnieuws toen hij verdwaalde... en ziek en zwak werd ontdekt op een strand in Nieuw-Zeeland. Hij werd opgelapt in een dierentuin... en gleed kerngezond van de boot die hem naar huis bracht. Daar was wel een zacht duwtje voor nodig. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Ja, en Trudy Vendrich heeft de kranten vanmorgen vroeg al gelezen en samengevat... en gaat die samenvatting nu beginnen voor te lezen. De technische universiteiten van Delft, Eindhoven en Enschede... krijgen samen 33 miljoen euro. Staatssecretaris Zelstra wil dat de universiteiten met het geld... de komende drie jaar beta-studenten binnenhalen en binnenhouden... Nederland heeft technisch-wetenschappelijke opleidingen nodig... met een goed studierendement en meer samenhang... tussen onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven, zegt Zelstra in de Volkskrant. Het geld wordt onder meer besteed aan digitalisering... binnen de technische universiteiten, bijvoorbeeld videocolleges. Studenten van een gezamenlijke masteropleiding kunnen meekijken... met een college in een andere stad, zonder dat ze daarvoor hoeven te reizen. Het extra geld komt niet alleen van onderwijs, de universiteiten betalen zelf ook mee... De Telegraaf maakt zich zorgen over de veiligheid van koningin Beatrix... maar de manier waarop ze het potentiële gevaar trotseert... noemt de krant indrukwekkend. Na Karstee in Apeldoorn, de Damschreeuwer tijdens de dodenherdenking... en een vaccinelichtje gooien op Prinsjesdag... kwam het gevaar voor de vierde keer in ruim twee jaar dichtbij, schrijft de krant. Dit keer in het Concertgebouw. Terwijl de koningin vanaf het balkon toekijkt, wist een man het podium op te komen om daar een onsamenhangende tirade te beginnen. Kern van het bedoog, u hoort het zojuist al in het Wees maar niet bang, ik heb geen bom. Ondanks deze serie incidenten zijn er volgens de Telegraaf nog steeds lieden die ongemerkt in de nabijheid van de koningin kunnen komen. De vraag is dan ook of haar beveiliging wel goed genoeg is. Zeker omdat de man van gisteren een bekende van de politie was. Daarom moet snel worden onderzocht hoe het staatshoofd beter en adequaat kan worden beveiligd. Ze heeft er recht op, schrijft de Telegraaf. Jaarlijks worden er in Nederland duizenden katten afgeschoten. Een ecoloog van de Wageningen Universiteit noemt in spits een aantal van 12.000... maar die schatting is volgens hem aan de voorzichtige kant. Het onderwerp ligt gevoelig. Provincies hebben een faunabeheerplan, maar er zijn weinig cijfers bekend. De onderzoeker noemt het onwaarschijnlijk dat alle katten waarop wordt gejaagd ook echt verwilderd zijn. Toch is er volgens de ecoloog wel degelijk een reden... om verwilderde katten niet te gedogen. Ze veroorzaken niet alleen overlast in woongebieden... maar ze verschalken per jaar ook zo'n 90 miljoen dieren... van kikkers tot zeldzame korenwolven. Bovendien zijn ze een nadeel voor de komst van de al even zeldzame... echte wilde kat naar Nederlands gebied. In Limburg wordt gezocht naar een alternatief... voor het afschieten van de huistuin- en keuken wilde kat. Er wordt bekeken of het aantal kan worden teruggedrongen... via castratie en sterilisatie. Duitsland ziet af op vliegvelden van de bodyscanners. Op Schiphol worden die al jaren gebruikt... maar een proef in Hamburg was geen succes, schrijft het Nederlands Dagblad. In Hamburg ging de veiligheidsscanner bij 70% van de passagiers af... en die moesten dus allemaal worden gefouilleerd... met lange wachtrijen tot gevolg. De bodyscanner reageerde bijvoorbeeld op laagjes kleding en op okselzweet. De Duitse regering vindt dat de apparaten eerst verder moeten worden ontwikkeld... voordat ze op luchthavens worden ingezet. Nu bezorgen ze te veel overlast voor de passagiers. En Ikea heeft naar eigen zeggen de manier gevonden... waarop mannen weer met plezier naar de Zweedse meubelfabrikant komen. De mannencrash Menland. De mannen hoeven niet te winkelen. Ze kunnen zichzelf vermaken in een speciale mannenruimte... met een spelcomputer, flipperkasten, tafelvoetbal... sport op de televisie en gratis hotdogs. Vrouw Lief krijgt volgens het AD een buzzer mee... die zorgt ervoor dat ze na een half uur niet vergeet... haar man weer op te halen. IKEA is een proef begonnen in het Australische Sydney. In Australië was het vandaag vaderdag. Of de mannencrash bij succes ook in andere landen wordt ingevoerd... is niet bekend. Het is in ieder geval weer eens iets anders... dan het bekende stoeltje in een dameskledingzaak. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Charles Bradley, the world is going up in flames. Nou ja, voorlopig eerst nu het water, want de orkanen woeden weer. Afgelopen week werd New York getroffen door Irene... en nu dreigt Lee voor de kust van New Orleans. Daar hebben ze ervaring met orkanen. Juist deze week werden daar de nieuwe verdedigingswerken... tegen het water opgeleverd. Piet Dirken van ingenieursbedrijf Arcadis... net terug uit New Orleans. Goedenavond. Goedenavond. Sinds de ramp met Katrina in 2005 heeft uw bedrijf daar meegewerkt aan die verdediging tegen het water. Wat hebben jullie gedaan globaal? Nou, we hebben uh, de afgelopen vier, vijf jaar heel hard gewerkt om uh, samen met het, uh, het Army Corps of Engineers, het, uh, zeg maar het Amerikaanse Rijkswaterstaat, uh, ervoor te zorgen dat er een... Uh, een nieuw beschermingssysteem komt tegen hurricanes rondom New Orleans. Ja. En wij hebben daarvoor eigenlijk alle ingenieurswerkzaamheden... en advieswerkzaamheden die je maar kunt voorstellen... hebben wij daarvoor uitgevoerd, okay, ontwerpen het... gemaakt. Ja. Is de stad nou veilig? De stad heeft uh, nou in een recordtempo de veiligheid gekregen... die het army-corps voor ogen had. Dat is een voor Nederlandse begrippen relatief lage veiligheid. Eenmaal per honderd jaar. Maar naar Amerikaanse normen is dat een, een heel fatsoenlijk uh, beschermingsniveau. Ja. Uh, bovendien zijn de werken zo goed uitgevoerd, zo solide... dat ze ook wel een, uh, tegen een stootje kunnen. Dus ja. uh, deze orkaan uh, Lee, daar liggen ze niet wakker van. In de en, en die uh, werken, dan moet ik denken aan... Uh, Dijken, afwatering, uh, alles. Ja. ja, een combinatie eigenlijk van uh, dijken, uh, keermuren, betonnen dijken zeg maar, stormvloedkeringen, een stuk of vier vijf, en ah. een handjevol uh, hele grote pompstations die uh, als de dijken het water keren en de deuren gesloten zijn, het water vanuit de polder New Orleans naar buiten moeten malen, net uh, als ja. dat in Nederland ja. gebeurt. En die orkaan Lee die nu nadert, is dat meteen een uh, serieuze test? Nou. Nou, het is het eigenlijk niet, want nee. het is al aan het wegzakken. Het is oh, nog ja. maar een tropische storm. Ik heb uh, vanmiddag nog met een paar uh, collega's en vrienden in New orleans gesproken. En die lagen hier toch echt niet wakker van. Nee, het, nee. Uh, het regent erg hard. De pompen die, die draaien. Uh, er staan wat wegen onder water. Uh, de keermuren, de keringen aan de noordzijde, aan de kant van Lake Pontchartrain... zijn uit voorzorg ook afgesloten, heb ik begrepen. Maar voor de rest is er eigenlijk uh, niet veel aan de hand. Nee, ik maar, maar brobs, brobsmatig zou u u een echte test wel interessant hebben gevonden, lijkt mij. Ja, zeker interessant. Terwijl ik wel vind dat je nooit met, met hurricanes moet, moet spotten. Het blijft toch met vuur spelen. Maar New Orleans is echt klaar voor een goede testcase nu. Ja. Uh, een flinke orkaan uh, met een, een beschermings- of met een herhalingstijd van 100 jaar. die kan goed gekeerd worden. En zelfs een orkaan die daar overheen gaat. en waarbij dus het water over de keermuren zou kunnen lopen. zelfs zo'n orkaan zal niet meer de schade kunnen veroorzaken. die Katrina vroeger nee. heeft veroorzaakt. Maar, maar u noemt 100 jaar, dat is statistisch het gegeven dat er een, in die tijd een storm komt... die de dijken rond Nieuw-Oliens wel eens te machtig zou kunnen zijn. Maar ja, ja. eens in de honderd jaar, dat kan ook volgende maand al het geval zijn. Ja, precies. Absolute veiligheid uh, bestaat niet. Uh, in die zin wordt er ook uh, in New Orleans gesproken over een, een risk reduction system. Een risicobeperkingssysteem. We moeten ons overigens realiseren dat dat natuurlijk in Nederland niet anders is. Wij leven comfortabel achter nog veel hogere dijken... met een uh, maximaal beschermingsniveau van één keer per tienduizend jaar. Maar ook in Nederland kan het natuurlijk in theorie iedere dag gebeuren. Ja, dus daar moet je toch op voorbereid zijn. Ja, u zegt dat Lee die, die, die, die uh, storm zwakt gelukkig alweer... Ja. Maar dat betrof ook de orkaan Irene in New York. Die deed dat ook. En toch 10 miljard schade. Valt ja. dat te voorkomen? Nou, Irene was natuurlijk een ander verhaal. Dat heeft die schade veroorzaakt uh, langs een hele lange lijn... door parallel aan die kusten op te trekken. Uh, veel windschade zit daar ook bij. Ook heel veel schade door uh, overvloedige regenval... waardoor de rivieren vollopen en er weliswaar niet door overstroomde dijken... maar toch door overstromingen vanuit rivieren toch heel veel schade kan ontstaan. Dat gevaar is overigens nu bij uh, Lee ook nog niet uitgesloten... want het regent erg hard in Louisiana... Um, ja, voor een deel is dat iets waarbij je in een, in een groot land als Amerika mee uh, moet leren leven. Het land uh, leeft met gemiddeld ongeveer een dertigtal uh, natuurrampen per jaar. Ja. En dat hoort er een klein beetje bij. Nou, zo te horen is er dus voor uw bedrijf Arcades nog, nog veel uh, werk te doen daar. Dat ja, biedt absoluut. perspectief bedrijfsmatig. Absoluut. Absoluut. En die uh, enorme schadegetallen... bijvoorbeeld voor een stad als New York... die geven ook aan dat het natuurlijk ook de moeite waard is... om na te denken over je bescherming. Zelfs als er geen mensenlevens in het geding zijn. De kans uh, in, dat er in New York erg veel mensen verdrinken... is niet zo groot, want New York ligt niet beneden de zeespiegel. Ja. Maar de kans op economische schade is natuurlijk enorm. Stel je maar voor dat Wall Street onder water zou lopen... Nou, als die een paar dagen out of business zijn... of als de metrosystemen plat moeten... Als de Manhattan niet bereikbaar is... dan praat je natuurlijk over enorme economische schade. Dus het ja, loont de moeite om daarin te investeren. En ja, maar daar staat tegenover ernstige economische crisis. De miljarden die nodig zijn om al die waterwerken... langs de Amerikaanse kust te verbeteren, zijn ja. die wel beschikbaar? Nou ja, die miljarden moeten nu ook beschikbaar zijn om de schade te herstellen weer. En de vraag is natuurlijk altijd, wacht je totdat je uitbetalen moet voor schade of investeer je om het te voorkomen? Dat is natuurlijk ook in Nederland vaak de vraag. Ja, Piet Dirken van Arcades, dank voor uw toelichting op de toestand rond Irene en Lee. Graag gedaan. Moet. Ik zat vannacht te denken dat er ook wel weer eens mag in mijn... Wat is een prachtig mooie dag? Wat is een prachtig mooie dag? Nee, nee, nee, er is geen man overboord. Ben vandaag zelfs bestand. It's Countrymuziek van eigen bodem, Drenthe om precies te zijn... Daniel Logus, prachtig mooie dag. En morgen is de opening van het nieuwe academisch jaar... maar of het een vruchtbaar jaar wordt, is nog maar de vraag. Brengen de bezuinigingen de kwaliteit van ons hoger... en academisch onderwijs niet in gevaar? Daarover zei Bold Noorda, voorzitter van de Vereniging van Universiteiten... Jet Bussemaker, rector aan de Hogeschool van Amsterdam... en Pascal ten Haven, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond. Welkom allen. Er lijkt in die wereld van het hoger en academisch onderwijs nog steeds een sterke tendens naar verdere schaalvergroting. Fusies tussen hoger beroepsonderwijs academisch onderwijs. Fusies tussen universiteiten onderling. Is dat bevorderlijk voor de kwaliteit van het onderwijs, denk jij, ten Haven? Ik denk niet dat het heel belangrijk is om zo groot mogelijk universiteiten te maken en hogescholen. Het gaat juist om de kwaliteit van het onderwijs. En om dat heel maar die efficiënt... kan daarmee gediend zijn, toch? Er zou eventueel een soort van vrijheid kunnen ontstaan... waar het uitwisseling van kennis centraal staat. Maar we zijn toch wel uh, geschokt over het aantal fusies dat ons ter oren komt. Of intensieve samenwerking. Maar dat tast de kwaliteit aan, volgens mij. Ja. Het zou zomaar kunnen dat het uh, de kunnen. kant van de hogescholen gaat. De plannen zijn nog niet geheel bekend. Er zijn natuurlijk mogelijkheden, maar er zijn natuurlijk ook heel veel... Uh... Ja. Nou, Hoe ver staat het bijvoorbeeld met de fusie van de universiteiten van Delft... Leiden en Rotterdam, Maar liefst? Nou, die zijn met elkaar in gesprek. Maar uh, dat heeft helemaal niks te maken met het drijven van meer studenten in nog grotere collegezalen. Uh, een van de randvoorwaarden van die samenwerking is dat je bij het onderwijs hou je kleinschalig. Dat doe je klein binnen groot. Waar het om gaat is dat Nederlandse universiteiten uh, vooral met hun wetenschappelijk onderzoek op de wereld moeten concurreren. Daar moeten ze aantrekkelijk zijn voor jonge wetenschappers uit alle mogelijke landen. Voor partners met wie ze samenwerken. En dan kun je in een land dat relatief weinig geld over heeft voor dat onderzoek... alleen maar door samenwerking internationaal je handhaven. Ja, want die wetenschappelijke kwaliteit is dalende? Die, de wetenschappelijke de kwaliteit is niet. Op de ranglijsten dalen wij. Nee, op de ranglijsten dalen we op zichzelf niet, maar ons volume neemt af. Dus uh, als je je realiseert dat een universiteit als Harvard... een vermogen heeft van 30 miljard dollar... Uh, en dan zie je dat dat in een hele andere grote, orde van grootte ja. is dan de Nederlandse universiteit. Die alleen maar een jaarbudget heeft en geen reserves, bes over mm. reserves beschikt. Dus als je dan toch op dezelfde markt om onderzoekers moet werven. is dus Net als met de transfermarkt in de sport. Dan moet je slim zijn en dan moet ja. je door samenwerking toch een goed alternatief bieden. En daar gaat het om. Het gaat er niet om om studenten in grotere gehelen te laten organiseren. Het okay. gaat erom om je geld het beste te besteden. En, en toch, jet bussen maken buitenstaanders zullen denken... Uw, uw hogeschool van Amsterdam groeit hard, werkt steeds nauwer samen met de Universiteit van Amsterdam. En dan ja, hebben buitenstaanders misschien al gouden vrees dat wordt één grote Amsterdamse onderwijsfabriek. Nee hoor, ik bedoel de HVA en de UvA... die hebben inderdaad al één college van bestuur... maar zijn niet uh, gefuseerd. Nou, u, zit ook in bestuur. u zit ook in het bestuur van de universiteit. Ja, want we hebben een gezamenlijk uh, uh, college van bestuur. Ja. En dat betekent dus dat de samenwerking al heel intensief is. Maar die is er niet om uh, groot, grootster, groot te, te worden. En dat geldt ook voor de hogeschool zelf. We groeien heel erg. Ja. En eerlijk gezegd, als het aan mij had gelegen... hadden we best wat minder mogen groeien... of een nullijn mogen uh, hebben. Dat is deels een gevolg van externe factoren. Factoren, van demografische factoren, maar ook van gebeurtenissen bij, uh, in, Holland. in Holland. En ja. ik heb heel duidelijk ook gezegd, uh, ook vorige week bij de opening van het hogeschooljaar... kwaliteit gaat boven kwantiteit. Ja. En nou, soms is dan samenwerking haven, kwaliteit nodig. Kwaliteit gaat boven maar... kwantiteit. Wij zijn er heel blij dat, dat zo'n discussie over de kwantiteit van het onderwijs gaat. En dat uh, ondersteunen we heel erg. Ja. Maar ik wil wel waarschuwen dat ja. je ook niet de omkering moet maken. Hè? Want dat heb ik vaak genoeg gezien, of het nu over het onderwijs... of de zorg of wat voor sector dan ook gaat... dat het idee leeft dat klein altijd mooi is nee, en nee. altijd beter ja. is. Ja. Uh, soms heb je door samenwerking kan je ook betere resultaten krijgen. Maar laten we het dus ook voorlopig echt niet meer over fusies hebben. Want het is al bij voorbaat een negatief het uh, woord. En volgens mij zijn er weinig mensen die echt dat soort fusies willen. willen. Zoals je bij ja. het bedrijfsleven wil. Maar ga na waar je inhoudelijk en organisatorisch de samenwerking ja. kan verbeteren. Nou, dan zullen we het niet hebben over fusie, maar over vervlechting. Nou, daar is het überhaupt wenselijk dat er meer vervlechting ontstaat... tussen academisch onderwijs en het hoger beroepsonderwijs? Nou, de samenwerking tussen hogescholen en universiteiten, ja, daar kun je allerlei vormen voor kiezen. In Amsterdam is er een intieme samenwerking, daar ben ik vroeger zelf ja, maar mee Maar wat wordt daarmee gewonnen geweest. bedoel ik? Daar wordt mee gewonnen dat je uh, je, je, je bouwplannen, je voorzieningen goed kunt uh, afstemmen. Je hebt één bibliotheekorganisatie, een ICT-organisatie. Maar je kunt vooral ook zorgen dat het onderwijs goed op elkaar is afgestemd. Voor studenten is het hoger onderwijs hogescholen en universiteiten, één groot rangeerterrein... waarop studenten hun plek moeten zien ja. te vinden. En als die instellingen dan alleen maar met elkaar concurreren... in plaats van samenwerken, dan leg je het probleem bij de student. Als je samenwerkt, dan kan je zorgen dat er zulke trajecten, zulke studietrajecten zijn... en dat er zulke adviezen aan studenten worden gegeven... dat ze daar zelf uh, voordeel van hebben. Ja. Uh, en die samenwerking uh, die kun je op allerlei manieren vormgeven. Als je het hebt over de universiteiten die samenwerken... gaat het er vrijwel altijd om om de wereldpositie in het onderzoek te versterken. Dat is voor universiteiten het allerbelangrijkste. Hier kun je toch weinig tegen hebben, Pascal nou. Nou, Er wordt een heel mooi verhaal verteld over de samenwerking... tussen hogescholen en universiteiten. Er dus zou een student ook heel goed moeten door kunnen stromen... van een hogeschool naar een universiteit. Ja. Op dit moment is ze al bezig dat op zoveel mogelijk manieren dicht te timmeren. De schakelprogramma's die reizen de pan uit. Bijna niemand kan het nog betalen. Studiebedragen van 20.000 euro per jaar... Voor, of ja, 20.000 euro voor een schakelprogramma. Dat soort ideeën, daar gaat het naartoe. Dat noem ik nou niet. Het faciliteren van het doorstromen van hogescholen ja. en universiteiten. Uw ideale soorten nee, feiten je, van de bezuinigingen, nee, ja, mevrouw, goed, om je, te maken. Ja, maar je moet wel twee dingen uit elkaar halen: je moet wel uit elkaar halen wat hogescholen en universiteiten willen. En het beleid dat, uh, dat daarbij past. Ik denk dat het nog steeds heel belangrijk is om meer te schakelen. Daar hebben wij ook zelf bijvoorbeeld als hogeschool... Wat bedoelt de u HVN, met schakelen? Dat je, HV, dat je van de hogeschool naar de universiteit kan. Dus in mijn oh, ja, ja. geval van de hogeschool van Amsterdam naar de universiteit van Amsterdam. Dus je bent het, het mee eens Amsterdam. dat het eigenlijk ook vanuit de hogescholen en de universiteit en de studenten gewoon een boodschap naar Den Haag zou moeten komen om dat betaalbaarder... Nou, dat maar het procent... dat volgens mij doen we dat, dat al dat met regelmaat. Dat hebben, hebben we al jaren. Hè? Dus ik heb nu vijf jaar deze functie die ik nu vervul. Ik zeg al vijf jaar, die overstapprogramma's... die je nodig hebt van de hogeschool en de universiteit te gaan... dat de overheid die niet betaalt, dat kan eigenlijk niet. Dat is niet aanvaardbaar. De overheid die weigert dat te betalen. Nu hebben we onlangs de afspraak gemaakt... dat alle programma's die korter zijn dan een half jaar dat universiteiten daar niet apart geld voor in rekening brengen. Dat dat in feite dus gratis onderwijs is, hè, waar een universiteit op verliest. Want een universiteit moet gewoon bekostigd krijgen wat een student kost. En dat als het langer is dan een half jaar, dat er dan een vergoeding wordt gevraagd. Maar dat doen we uh, om... Ze zorgen dat wij een goede business houden. Dat we niet failliet gaan. daar is helemaal niemand mee gediend. Maar het, uiteindelijk doen we dat omdat de overheid het vertikt om het te betalen. Hetzelfde ja, geldt over de tweede studies. Je ja. weet het ook heel goed. Je zegt de schakelprogramma's die korter dan een half jaar duren. Die zijn gratis. Maar 90% van die schakelprogramma's duurt langer dan een half jaar en valt gewoon onder de vrije collegegelden. Nou, mijn gegevens ja, je, wijzen maar, op maar, een heel andere vraag. Ja, los daarvan, je zou toch ook niet willen dat uit het budget dat hogescholen en universiteiten krijgen, gewoon voor de, het onderwijs voor de studenten die beginnen. Uh, dat daar de schakelprogramma's uit bekostigd worden. Ik denk dat we het met elkaar over eens zijn... dat als je een ander systeem van ja. hoog onderwijs wil... dat dat geld kost. Dat heeft ook de commissie Veerman heel goed beargumenteerd. En daar moeten wij gedrieën, lijkt mij, voor blijven strijden. Maar dat, dat ontslaat ons niet van de plicht... om ook nu al te kijken ja. wat er beter kan... Ja doorstromen van hogeschool naar universiteit. Maar wat mij betreft ook andersom. Want ik zie ook veel studenten die op een universiteit komen. Hè, aangemoedigd, je hebt een diploma, Ga vooral naar het hoogste. En die eigenlijk liever misschien iets meer beroepsgeoriënteerd. Ja. Iets praktischers willen doen. En daar hebben wij zelf ook nog wel een plicht, vind ik. Om uh, ja. een en ander te ah, verbeteren. Nooit aan, nou, nou leidt... Nou is er sprake van het bemoeilijke verlangen studeren, het volgen van twee studies, duurder maken. Leidt dat al met al niet, niet tot verschaling? Klas deze week, uh, Robert Dijkgraaf van de Nederlandse Academie van Wetenschappen, die zegt dat hij een goed natuurkundige is geworden doordat hij ook kunstnijverheid heeft kunnen studeren. En dat, dat soort mogelijkheden wordt steeds meer beknot. Ja, dat is waar. Al, dat is al jarenlang gaande. En We hebben met minister Plasterk uh, eindeloze discussies gehad over de tweede studie. Uh, toen is het begonnen dat men een tweede studie niet wenste te bekostigen. Uh, nou, toen hebben we een compromis gesloten. Als een student een tweede studie doet... terwijl, die nog met haar, terwijl ze nog met haar eerste studie bezig is... dan Dank. gaat het voor één collegegeld. Maar als je het los doet, dan moet er inderdaad voor betaald worden. De overheid doet het niet meer. Uh, dat is uh, iets waar, wat, wat wij buitengewoon betreuren... Maar goed, wij zijn niet de wetgever. De wetgever bepaalt dat. En dan moet een universiteit en een hogeschool zien... dat hij daar zo goed mogelijk mee uit de voeten kan. Tweede moeilijkheid is die, wat mij betreft... domme langstudeerdersregeling. Daar worden heel veel studenten getroffen... die helemaal niet uit lamlendigheid lang studeren... maar juist omdat ze bijvoorbeeld naast de zorg voor een gezin of voor het werk, in deeltijd studeren. Ja. Deze studenten worden nu allemaal bedreigd. Of dat ze zoals jij voorzitter zijn van de Landelijke Studentenvakbond, of niet? Precies, mensen die zich extra willen ontwikkelen... dan wel met het studeren of een ja, bestuursjaar. Extra vakken, stage in het buitenland, extra afstudeervak, dat ja. soort zaken. Deeltijdstudenten, die worden allemaal hard geraakt. Zie jij, in deze een, zie jij een verschaling van het vormend aspect van de studie uh, in vooruitzicht? Ik zie dat er veel minder centbestuurders komen ook in juist wil je op het moment dat je de studenten op de arbeidsmarkt krijgt... een ontwikkeld persoon hebben. En als je niet ja. de 21 en groen... zelf hebben we er zoveel moeite met bepaalde besturen vinden... dat we al één vakbond hebben moeten opheffen. Ja, ziet u dat als probleem, mevrouw Busma? Ja, ik zie dat zeker ook als uh, probleem. En wat ik daarbij nog zie... is dat eigenlijk steeds meer de neiging is... met name bij het huidige kabinet om te sturen zeg maar, op bedrijfseconomische uh, effecten. Je moet studeren om daarna snel uh, je kennis productief uh, te kunnen ja. maken. En ik denk dat het op gespannen voet staat... met een intellectuele vorming waarin het ook gaat om um, het je kunnen bewegen in een samenleving, kritisch kunnen zijn ten opzichte van diezelfde politiek, met ja. je medeburgers om kunnen gaan. Nou ja, Marta Noesbaum heeft daar uh, recentelijk ja, een vroeger. mooi boekje over uh, geschreven. Dat hoort ook heel erg bij het, uh, bij het hoger onderwijs. Ja, vroeger en dat noemden we dat fact dus vak, en, nou ja, en nu lijkt tegen het dat we in de zullen wij dat wel vorm blijven ja. geven, maar, is, maar moeilijk er is er het wel. Er zit ook een andere kant aan. Dus dit, dit zijn de de negatieve uh, politieke randvoorwaarden die niet verbeterd zijn... die het vorige kabinet ingeperkt heeft... die dit kabinet nog een behoorlijk een aantal stappen verder heeft ingeperkt. Maar wij hebben als universiteiten gezegd... wij laten ons daardoor niet kisten. We gaan door het intensiveren van de opleidingen... te zorgen dat studenten de tijd die ze nog bekostigd... en gesubsidieerd kunnen studeren, hun tijd beter gebruiken... Uh, meer tijd aan een studie besteden... toch proberen het uiteindelijke uh, effect van die studie... van wat je tijdens die studie uh, voor elkaar krijgt... en wat je leert, uh, op peil te houden. Ja. Inclusief een intensiveren van de programma's... die verbonden kunnen worden met academische vorming... en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dus wij proberen ondanks verslechterde uh, omstandigheden... toch juist de prestatiecultuur en ook de academische cultuur... van de universiteit op peil te houden. Wat moeten we doen om weer beter mee te komen in de wereld op onderwijsgebied Pascal Haven. Zorg dat elk talent benut wordt. Zorg ook dat de juiste student op de juiste plek komt. Het begint al heel vroeg. Het begint eigenlijk al in 5 voor 6 VWO. Zorg voor een eerlijke goede oplichting... Ja. dat de juiste student op de juiste plek komt. Ja. Ja. Zorg dat hij ook begrijpt wordt in het begin van de studie... en benut dat talent. En geef ook enkele ruimte en wat verantwoordelijkheid aan de student... Om zich daarvoor te kunnen ontplooien. Ja. Zelfde vraag aan Jan de bussen maken. Nou ja, precies dat. Ik heb afgelopen donderdag voor de Hogeschool van Amsterdam een tienpuntenprogramma gepresenteerd. Waarin we ook zeggen wat, wat we gaan doen. Geef betere voorlichting. Uh, maak voor een deel minder opleidingen. En als het moet, gaan we meer nummers fixes ja. instellen. Omdat we die kwaliteit boven kwantiteit uh, ja. Ja. Uh, willen stellen. En um, daarbij ook meer kiezen, meer profilering. Dat zal bij ons zijn: grootstedelijk Amsterdamse profiel. Ja. En zorgen dat je, je programma dus ook wel zo voor studenten maakt... dat ze het kunnen behappen in, uh, in vier jaar. Ten slotte, zei Noorda? Nou ja, het ingewikkelde is natuurlijk... dat als je uh, aan de ene kant als gemeenschap, als samenleving... zegt iedereen die het eindexamen heeft... dat hem daarvoor kwalificeert, mag naar de hogeschool. Wij leggen hem geen strobreedte in de weg... Andere landen, Duitsland en Engeland, doen dat wel. Die beperken dat. Vorig jaar zijn er honderdduizend studenten in Engeland... aan een studie willen beginnen, maar daar was voor hen geen plaats. Dus in Nederland zeggen iedereen moet het kunnen. Maar vervolgens, als het erop aankomt om daar ook het geld bij te leggen... en de mogelijkheden voor te ja. creëren, het aantal docenten enzovoort... laat men het afweten. Dus we hinken op een merkwaardige manier op twee gedachten. We willen die vrijheid, we willen die hogere opgeleide in grote hoeveelheden... En tegelijkertijd worden wij er ieder jaar mee geconfronteerd... Jetten. dat dat met lagere budgetten moet. En dat geeft een spanning uh, die op den duur niet vol te ja. houden is. Jet Bussemaker, Seibold Noorda, Pascal ten Haven. Niettemin, morgen een uh, aangename <laughs> dag bij de opening van het academisch jaar. Dank je wel. Het orkest van Paul Whiteman met Wistful and Blue uit 1926. De muziek van de schrijver J.B. Hots... over wie Alain Treuijens de biografie... Geluk kun je alleen maar schilderen, schreef uh, Welkom. Ja. De muziek is ook gedraaid op zijn begrafenis. Ja. ja. ja. Uh, F.B. heette die. Frits. Nou, geef geeft niet meer. <laughs> ja, geeft wel. F.B. Hots. Uh... Wat fascineerde Hots aan die tijd en die muziek, oud-blank? Ja, het was, het was de muziek, ook vooral dit nummer... Hè. Uh, die zijn vader thuis draaide. Die was een enorm uh, grote fan van Paul Whiteman. En toen Hots uh, vier was, uh, heeft White Whiteman ook in het koerhuis uh, opgetreden. En daar maakte hij als heel klein jongetje. Ja, als kleuter, dus al plakboeken van. Ja, en, uh, ja hij is altijd naar na die tijd terug blijven verlangen. Dat was. Uh, toen was, was de wereld nog goed en in evenwicht. Daarna ging het behoorlijk mis. Terwijl hij mis. geen gelukkige jeugd had gehad, toch? Nou, wel nog in de jaren twintig. toen waren ja. zijn ouders oh. nog bij elkaar. Er was een zekere welstand in het toen gezin. Toen was de wereld nog goed. Ja, in de, tijdens de crisis in de jaren dertig ging het al een stuk minder. Toen, to, toen stortte dat huwelijk ook ineen. En uh, ja. ja, dat is voor Hots. Hots heeft veel over die jaren geschreven. Ja. En de jaren twintig waren voor hem de bloeiperiode in alles. In muziek, in mode, in beeldende kunst, in ja. Cultuur. En wat fascineerde jou in Hots? Want je hebt zeven jaar in de biografie gewerkt. Ja, je moet wel ja, een fascinatie ja. aan ten grondslag liggen. Die, die, die fascinatie is al veel ouder. Ik, ik, ik ontdekte Hots in 1978 eh, toen ik een jaar of 22 was en Nederlands studeerde. En ja, ik las een paar Alinea's in, in, in, in de boekhandel in, uh, in doodweermiddel. En ik was meteen helemaal verbluft uh, Ik vond het zo mooi, zo goed. Uh, je zat in drie Alinea's. Zet je helemaal in dat verhaal ja. en helemaal in een ander tijdperk. En ja, ik vond, vond het... dat, dat boek verschijnt als hij al 54 is, dus hij ja. debuteert heel laat. Ja, maar uh, hij schreef wel al langer. Hij schreef al veel langer. Ja. En hoe kwam het dat hij dan toen ja, doorbrak? Uh, nou, dat hij doorbrak, dat het dat, ja, dat, dat een enorme verrassing ja, voor nee, de lezer maar was... ...maar dat, dat hij eindelijk debuteerde. De tijd had ja, hij, hij, hij durfde dat niet. Hij, die, die drempel lag in zijn ogen zo on, onneembaar hoog. De literatuur, dat was zoiets. Ja, daar kon hij natuurlijk nooit bij, dacht hij. Ja. En toen was het zijn oom Herman Kunst. Die zei van, nou ja, kom op Frits, wat een onzin. Ik lees dat maatstaf en dat is allemaal best leuk. Maar daar kun jij best <laughs> dat bij. Dat, dat, mis ja, daar mis ja, daar helemaal niet op, in. Ja. Ja, ja. Ja, maar bovendien ligt er... Voordat tussen dat schrijversleven en de tijd daarvoor... Da daar ligt een dramatische breuklijn ja, tussen. Ja, ja, daarvoor ja, ja, is hij ja. vooral uh, jazz-trombonist ja, uh, bekend. Muzikant, ja, muzikant. Uh, was hij goed? Ja, hij was goed. De, de, tenminste, mensen uit de, uit de muziekwereld, die, die, die vonden hem heel, uh, ja, heel bijzonder, bij, bijzonder geluid. Zoals hij als schrijver ook een bijzonder geluid had. Waarom kost je eigenlijk voor de trombone? Weet je, ja, ne? hij schrijft ergens, de trombone zong als een vroom weesmeisje. Ja, dat geluid. Hij, hij hoorde Mif Mol, die dus ook bij Whiteman speelde, ja. die hoorde hij hier op de plaat. En uh, hij kocht een beetje een, een wrakke uh, derdehands trombone en ging ja. oefenen. En het moet eigenlijk net zo klinken als Mif Oh ja. Dat en dan was... ik hoor, iemand zegt in je boek, je hoort Cornelissen... ik weet niet of trombonisten allemaal neurotici zijn... of dat je neurotisch wordt ja. van het trombone ja. spelen. Ja, ja, allemaal ja, ja, dat ja, poetsen prachtig. en in ja. de weer zijn. Ja, zo heeft ieder instrument kennelijk zijn eigen uh, persoonlijkheid. Zoals trompetisten, toch, toch, ja, die worden de, de papa van de ja. band genoemd. Dit is ook vaak de, de persoonlijkheden, hè? We luisteren ja. even naar Frits Hotz als trombonist in een fragment oh, dat eigenlijk rechtstreeks betrekking heeft op dat genoemde drama. Very ja. Blues. Ja. We horen Mary Blues van de New Orleans 7. Nee, niet de New Orleans 7. Dit is een dit zijn opname. Hij heeft met uh, zijn, zijn vriend Serijn Vijver... In verschillende, trompet, ja. Op trompet, inderdaad. In verschillende samenstellingen gespeeld. En, en, hey, we horen ja. hem op trombone. En vertel ja. eens, wat is dat drama? Ja, dat drama is dat zijn, uh, zijn vriend Serijn... in, 19, in oktober 1970 uh, is vermoord. En dat, die moord die speelde zich helemaal af in hun vriendenkring... Want uh, ja, de moordenares, dat was uh, Hots' ex-echtgenote Barbara... Tevens Serijn's ex-echtgenote. -ech en Serijn was weer vroeger getrouwd geweest met de schrijfster Helga ja. En, ja, Dat waren allemaal vrienden die veel met elkaar omgingen. En, maar ja, kortom, al... zijn ex-vrouw heeft zijn vriend vermoord. Zijn ex-vrouw en de moeder van zijn zoon ja. heeft zijn vriend vermoord. Ja. En ja, dat heeft in Hots' leven... Uh, ja, echt ongelooflijk grote invloed gehad. Ja. En hij uh, ja, heeft in ook altijd zijn, in zijn verhalen beschermen. Want altijd als ja. je die verhalen leest... En de relatie tussen ja. man en vrouw... altijd ja. moeizaam en pijnlijk. Het allemaal slechte huwelijk. Heeft dat met dat drama te ja, maken? Ja, dat denk ik wel. Ja. Maar het gaat nergens over een, over een moord. Nee. Ja, tenzij je het weet, uh, dan zie je... Uh, opeens overal de, de, de, de engelachtige trompetist met krulhaar. Uh, ja, er staat er ergens. Die zat als een, uh, een zittend lijk dat door het voorhoofd is geschoten. Dus overal is een associatie met een trompetist en de dood. Ja. Maar ja, dat valt pas op als je het... Uh... Ja. En Hots heeft de Vertekening geschreven. Hè, zijn is een kleine roman die daar eigenlijk over ja. gaat, maar... Het boek heet niet je... voor niets de vertekening, want hij heeft het dan... helemaal onherkenbaar zoon gemaakt. Zo'n ja, dochtertje, ja, ja, ja. die vrouw is een Tsjechische. Ja. Ja. En... Ja. ja, hij kon daar niet rechtstreeks over schrijven. Dat, dat hij nee. zo'n fameus was, was van publiciteit later, he. zou daarmee te, te maken hebben? Ja, ja, ja. Het was natuurlijk niet echt een geheim, want in de Haagse muziekringen was het allemaal wel bekend. Maar toen hij als schrijver, he, dat was FB Hot, Debuteerde is, is die dat verband nooit gelegd. Dat dat, oh, dat is die ex van Barbara. Nee, zo, zo nee. werkte dat niet. Kennelijk zijn dat twee toch tamelijk... Eh, afzonderlijk geïsoleerde werelden. Ja. En dat hij na zijn dood zijn archief heeft laten vernietigen. Ja. Nee? ja, dat had daar misschien toch ook wel mee te maken. Hij wilde op allerlei manieren ook zijn zoon Jeroen beschermen. Ja. En hij wilde geen geflooien en geneus in zijn spulletjes. Maar nee. dat het hele archief dat heeft zijn, zijn, zijn, zijn zuster dus verbrand. Ja. Ja. Dat moet voor jou als uh, ja, de handwielgraaf een doodkap ja. zijn geweest. Ik heb ook eerst gedacht... Ik zou er mee opgehouden zijn. Ja, dat, dat nou, ik wilde eerst eens dus even uitzoeken... Uh, in hoeverre de nog levende bronnen... dus de mensen met wie ik kon spreken... Uh, hoeveel dat er nog waren... en wat die, wat die te vertellen hadden. En gaandeweg bleek dat die natuurlijk ook veel brieven nog thuis hadden. Dus er kwam steeds meer materiaal bij. He, er was de uh, briefwisseling met, met Theo Zondrop en Martin Roswasser. De briefwisseling met zijn oom. Die werd in het huis van die oom gevonden na zijn dood. Dus er was niet zo gek... Weinig al met al. maar het was ja. steeds meer. Het, kan... het dagboek, dat is jammer. Hij, uh, Hots, was een dagboekschrijver. En dat, ja. uh, dat heeft natuurlijk alles wel weer met dat, het gedonder in Den Haag, zoals hij het altijd noemde, ja, te maken. Denk je dat hij eigenlijk geen biografie wilde? Nou, uh, ik heb daar ook lang met zijn zuster, hè, met wie hij levenslang heeft samen gewoond, bijna op zijn huwelijksjaren na, over gesproken. En die... Ik denk dat hij er wel blij mee zou zijn geweest... omdat het zijn werk weer in de belangstelling zou brengen. En dat is voor mij ook echt een, een, een belangrijk uh, doel. Dat die schitterende verhalen weer gelezen ja. worden. En daarom heb ik ook met plezier die bloemlezing samengesteld... die ook nu verschijnt. Hè? Ja. Mannen spelen, vrouwen winnen. Je moet ons nog even, of de lezer die uh, onverhoopt niet met Hots vertrouwd ja. is... nog even vertellen wat er zo bijzonder is aan zijn oeuvre. Ja, eh... Uh, toen hij in 1976 in, in, in, in, in debuteerde, waren dat helemaal verhalen die niet in de jaren 70 pasten. Toen had je Maarten het Hart, Mensje van Keulen. En uh, uh, Oek de Jong debuteerde. Het was echt heel anders. Uh, Hots schreef verhalen die. die, die de verleden... realisten in het algemeen. Ja, ja. En Hots schreef deels historische verhalen, maar ook heel ja, nos, echt weemoedige verhalen... over de jaren twintig. Vrij dramatische verhalen die spelen in de jaren dertigde. Allemaal wel behoorlijk autobiografisch. Uh, ook verhalen over het muzikantenmilieu in de jaren vijftig. Uh, maar het speelt eigenlijk allemaal wel in het verleden. En uh, in, een, in een verder of dichterbij liggend verleden. En het bijzondere is niet... Zijn niet de onderwerpen, maar dat het allemaal zo ontzettend goed is. Dat hij zo. Zijn stijl. zijn stijl, ja. Maar ja. Stijl niet in de zin van mooie zinnetjes schrijven, maar stijl in de zin van precies goed voor wat je ermee wil zeggen. Ja. En wat, wat mij eigenlijk het meest nog steeds. wat ik het mooiste vind aan Hot, is dat hij zo precies uh, relaties tussen mensen beschrijft en wat er ook mis aangaat. En uh, ja. ja, dat kan je, niet op. De... Je moest eigenlijk een schrijversleven op... beschrijven dat vooral interessant is voordat. De hoofdpersoon en schrijven. Ja. En daarna kwam hij de deur nauwelijks En Daarna weg. ging hij zitten en schrijven en benutte hij zijn tijd zoveel mogelijk. Want hij wist ook dat hij blind aan het worden was. Dat is ook nog zoiets in het leven van Hots. Het zat hem op ja. fysiek gebied ook helemaal niet mee. He, ja. Hij was uh, een tekenaar die blind werd. Hij kon goed tekenen. Vervolgens een trombonist die door tuberculose maar één goede long had. Ja, ja, ja, ja. En, en toen nog eens uh, die dreigende... Dat, dat hij ook zijn eigen schrift niet meer kon zien op het laatst. Maar hij hm. heeft nog... Wel 25 jaar gepubliceerd. Hè? Het boek heet dan ook Geluk kun je alleen schilderen. Ja. Aleid Truyens heeft het geschreven. Het is verschenen bij de Arbeiderspers. Dank je wel, Aleid ja, Dit was met het oog op morgen. Morgen ja. presenteert Eva Jinek. En ik eindig uit de nieuwe bloemlezing van Ari Boomsma. met een gedicht van Mark Insingel. Wat hij niet kent, vindt hij er vreemd uitzien. Het vreemde vindt hij lelijk. Het lelijke maakt hem bang. Iets waarvoor je bang bent, is gevaarlijk. Vasthoudend aan de schone schijn van het vertrouwde... wordt hij een wereld op zich. Hij gaat er vreemd uitzien. Nacht, vrienden. Het wordt tijd voor mich te gaan. Was ik nog te zeggen had, dauert een sigaretten